met Herbert Codé. Van harte welkom bij het programma Dit is de Nacht van 5 juni. Australië, een prachtig land, goed klimaat. Ik heb ooit twee maanden met het idee rondgelopen om daar langere tijd naartoe te gaan. En daar bijvoorbeeld te gaan werken bij een radiostation. Nou, verder dan het introductieboek over het land ben ik niet gekomen. Want toen ik mij vervolgens op de regelgeving stortte, ben ik afgehaakt. Vorig jaar emigreerden er 133.000 mensen. Dat waren er 12.000 meer dan in 2010. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Heeft u ooit overwogen te emigreren? En waarom heeft u dat wel of niet gedaan? Of bent u geremigreerd weer teruggekomen naar Nederland? Ik ben straks benieuwd naar uw verhaal. Maar zometeen eerst een gesprek met Axel Rutteke... die ruim 20 jaar geleden naar Spanje emigreerde... en berooid is teruggekomen naar Nederland. immigration scene shining and feeling clean, could it be a sin I got stopped by the immigration man he said he doesn't know if he can immigration face giving me a paper chase but the sun was coming cause all the it looked into my My immigration form. staande gehouden door de Immigration Man, ook al de Irritation Man genoemd in het nummer van David Crosby en Graham Ness uit 1972. Ruim 20 jaar geleden emigreerde Axel Gutteke van Nederland naar Spanje. Hij bouwde daar een goed bestaan op, maar nu keert hij berooid terug naar Nederland. Spanje kant met een zware economische tegenwind, waardoor Axel Gutteke zijn loopbaan eindigde als vakkenvuller in een supermarkt. Gutteke Rutte, vertelt in het radioprogramma Dit is de Dag... zijn verhaal over zijn noodgewone terugkeer naar Nederland. En er ligt toe hoe erg het in Spanje gesteld is... met de gevolgen van de crisis. 23 jaar geleden emigreerde Axel Gutteke, inderdaad familie van Elsbeth, naar Spanje. En nu is hij terug in Nederland... als slachtoffer van de economische crisis. Axel, goedemiddag. Hartelijk Dag, welkom. Goedemiddag. Ja. Wat valt je het meeste op nu je weer in Nederland bent? <laughs> het is eigenlijk een heel uh, ander land geworden, ja. In vergelijking met 23 jaar geleden? Ja, ja. Maar ja, uh, alles functioneert hier goed. Uh, alles loopt eigenlijk gesmeerd. Ja, je hoort mensen wel klagen over allerlei dingen. Maar ik kijk er eigenlijk tegenaan van, ja, het gaat hier allemaal fantastisch. Maar wat is dan veranderd in vergelijking met 23 jaar geleden? Nou, het is veel meer verkeer. Het is veel drukker natuurlijk overal. Uh, ik vind dat Nederland veel schoner is geworden. Veel, uh, veel mooier eigenlijk eruit zien. Ja. Oké. Okay. Ja. Tientallen mensen staan geduldig te wachten voor het arbeidsbureau in de hoofdstad Madrid. De zorgen over de Spaanse economie nemen verder toe. Gisteren kelderen de aandelen van de grote bank Bankia. In Spanje zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de ingrijpende hervormingen van de arbeidsmarkt. Steeds meer Spanjaarden zijn aangewezen op de voedselbank. Eind maart zaten er 5,6 miljoen mensen zonder werk. En het nieuws voor de werkzoekenden wordt er alleen maar slechter op. Axel Gutekker, je woonde 23 jaar in Spanje. Je hebt alles wat we net in vogelvlucht uh, voorbij hoorden... komen ze een beetje aan de lijve meegemaakt, hè? Ja, ja inderdaad. Ja. Waarom ben je er destijds heen gegaan? Uh, ik ben voor een Nederlands bedrijf uh, toen uitgezonden. We uh, hadden toen een contact met de uh, Spaanse televisie. En uh, ja, ik ben dus eigenlijk voor een Nederlands bedrijf uh, daar naartoe gegaan. Maar dat, uh, dat contract liep toen af en uh, toen ben ik er eigenlijk blijven hangen. En, uh, een hele hoop verschillende leuke banen gehad en zo. En wat, is je, wat is je vak? Nou, ik ben technicus. Radiotechnicus? Uh, ja, dus, uh, ja, ik heb... Jij uh, zou hier dus de, de, de, de uitzending kunnen schuiven? Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, doe maar. Mooi, een <lacht> backup, dat is goed om te weten. Ja. <lacht> Uh, ja, nou, ik heb uh, met televisie gewerkt, radio voornamelijk. Daar heb ik veertien uh, jaar in gewerkt. Ja. En uh, ook live geluid gedaan, concerten en zo. Uh, dus ja, veel, uh, veel uh, banen gehad uh, die met de techniek te maken hadden. Maar op een gegeven moment uh, werd dat wat minder. En toen uh, nou, heb ik bij een bedrijf gewerkt in de scheepselektronica. Daar heb ik als servicecoördinator gewerkt, vanwege mijn talen. Uh, daarna ben je makelaar terechtgekomen. Dat was eigenlijk uh, precies toen de crisis begon. Dus toen zakte die hele huizenmarkt in elkaar. En dat was, dat, dus was, niet, dat uh, was niet de goede plek dan? Nee, niet bepaald. Nee, dat is, op een gegeven moment uh, verdiende je gewoon helemaal niets meer. En uh, nou, ja, daarna is het sukkelen geworden. Ja, ik heb in Gibraltar gewerkt een tijdje. Dat valt dan onder Engeland. Dus dat is een andere situatie natuurlijk. Uh, ja. Maar ook daar is de crisis wel, uh, wel te merken hoor. En speelt dat dan nog mee dat je Nederlander bent? Is het dan moeilijker om aan werk te komen dan voor een Spanje? Of zeg je het is voor Spanjaarden net zo moeilijk? Nee, het is net zo moeilijk. Ja. Ja, je hebt meestal als buitenlander het voordeel dat je natuurlijk je talen uh, vaak uh, beter beheerst uh, oh, ja. dan, uh, dan de Spanjaarden. Dus dat geeft je eigenlijk wel een stapje voor. Want waar ben je geëindigd in Spanje? Uh, uiteindelijk, ik kom nu uit uh, dat heet Campo Gibraltar. Dat is de, de baai van Algeciras die om, om, om Gibraltar heen ligt. Maar wat deed je daar? Nou ja, werk zoeken. Uiteindelijk had je geen werk meer? Nee, ik heb vorig jaar heb ik van de twaalf maanden heb ik er maar twee kunnen, kunnen werken. Uh, als vakkenvuller bij een supermarkt. Uh, ja, dan, uh, dan moet je op een gegeven moment gaan afvragen... Van, uh, wordt het niet tijd om uh, een betere toekomst uh, te zoeken? Ja. Uh. En toen dacht je, ik ga terug naar Nederland. Dat is eigenlijk het idee van mijn vrouw geweest. Ja, want, uh, die Spaanse is hè? Zij Spaanse, ja. ja. En die dacht, moet we moeten weg. <laughs> nou ja, dat, doet, dat is natuurlijk geen makkelijke stap. Ik bedoel, uh, het is moeilijk als je daar uh, alles uh, achterlaat. Uh, maar ja, je moet op een gegeven moment toch tot de conclusie komen: van ja, het gaat zo niet verder. Nee. En toen, ja? Dus als elders in Spanje was ook niet bijvoorbeeld meer in het noorden of in Madrid? Of... Ja, er, er is wel meer werk. Want in, in de regio waar ik vandaan kom, daar is de werkloosheid 35 uh, gemiddeld. En voor jongeren zelfs 70. Dus alle jongeren die je ken bijvoorbeeld zitten ze zonder werk. En ja, dat is dus heel dramatisch. Als je inderdaad uh, naar het noorden gaat, of uh, Madrid, Barcelona, Bilbao en zo... daar is wel werk te vinden. Uh, ook wel een stukje minder hoor. Want daar is de, de, de werkeloosheid ook nog wel gemiddeld van 20, 25 Maar je hebt dan meer kansen. Maar ja... Dan moet je toch verhuizen. Uh, je moet je heleboel oppakken en, en ergens opnieuw beginnen. Terwijl de inkomens uh, toch veel lager liggen dan hier. Dus uh, het wordt dan toch moeilijk om, om, om opnieuw ergens anders in Spanje je leven weer op te bouwen. Hoor. Wat doet dat met die samenleving? Zijn de mensen zagrijnig? Ja, ja, het is wel zo. Een Spanjaard is, is, is van nature een, uh, een heel flexibel persoon... die zich heel makkelijk overal aanpast. Improviseren is eigenlijk een soort landsport. Want we horen uh, geen rellen of zo van burgers die massaal in opstand komen... Nou ja, die zijn natuurlijk wel geweest nu de nieuwe regering uh, flink uh, aan het snijden is natuurlijk. Ja. Daar wordt wel uh, flink op geprotesteerd. Maar ja, aan de andere kant, iedereen weet eigenlijk wel dat het kan niet anders. Het geldt gewoon op. Ja. Dus... Maar hoe leven mensen dan? Hoe leven jullie dan? Je moet ook eten. Ja, nou, uh, het is zo dat als je in Spanje uh, dus gewerkt hebt... dan heb je per gewerkt jaar heb je recht op uh, vier maanden uitkering met een maximum van twee jaar. Dus als je die twee jaar hebt opgesnoept, dan heb je helemaal niets meer. Geen uitkering, uh, geen bijstand. En van die uitkering kan je op zich wel leven? Uh, ja, dat is redelijk. Maar wat eigenlijk zou moeten gebeuren, dat in die periode dat je een uitkering hebt... zouden mensen natuurlijk eigenlijk veel actiever uh, weer, weer werk moeten zoeken. En dat gebeurt niet. Dat, dat, dat doen is... ze zelf niet? Nee. Hebben ze er geen zin in? Nee, men denkt eigenlijk van ja, dat geld dat komt toch wel binnen en dan, uh, dan zien we wel. Dan uh, komt dat improvisatie, uh, uh, die, die improvisatie komt weer boven. Um, eigenlijk zouden de Spanjaarden daar wat, wat, uh, wat, wat proactiever op moeten reageren op zo'n situatie. Je denkt uh, op een gegeven moment van ja, er komt wel geld, maar ja, dat is nu gewoon afgelopen. En dan moet je ineens alsnog aan de bak. Ja, want de Spanjaarden er. kunnen natuurlijk niet zo makkelijk hier naartoe komen. Nee, dat is inderdaad een probleem. Uh, het is voor Spanjaarden heel moeilijk om uh, buitenlandse talen te spreken. Het Engels is, is lastig voor ze. Dus ja, dat is al gelijk een, een beperking. Ja. Nou, dus wie, zijn de... wie geeft de Spanjaarden de schuld? Van de crisis? Ja. Dat is eigenlijk een beetje gekomen door de vorige regering. Um, die, uh, die hebben veel te nonchalant gereageerd uh, op de, de crisis toen die begon. Toen die hele huizenmarkt in elkaar zakte. Toen, uh, toen zei de president van, er ah, is hier helemaal niks aan de hand. <laughs> en uh, ja, dat kon, uh, <laughs> je zag het gewoon om jij in gebeuren. En daar is gewoon te laat op gereageerd. Oh ja. uh, die man die was heel erg optimistisch. En op zich in andere tijden denk ik dat hij het heel, has, heel goed had kunnen doen. Maar nu even niet. Nee. Nee. Meneer Buma, moeten wij deze mensen helpen? Uh, nou, het helpen van de Spaanse werklozen is heel erg moeilijk. Dat moeten ze dus inderdaad de Spaanse regering doen... door wel die hervormingen door te voeren die nodig zijn. En heeft u de inderdaad dat ze dat nu doen? Nou, dat gaat heel langzaam dus. Maar nu moet ik wel zeggen dat het probleem ook zo immens is... op zo'n korte termijn dat, dat, dat makkelijke oplossingen niet meer te vinden zijn. Maar het is wel een feit dat Spanje jarenlang heeft getreuzeld... met de hervormingen die wij wel moeten doen en voor een deel gedaan hebben... en voor een deel dus echt zullen moeten doen om dezelfde problemen niet te krijgen. Maar dan is het een beetje eigen schuld, dikke bult. Nou, dat vind ik heel naardig om het zo te zeggen. Ja, dat zou ik niet doen. Nee, maar u zegt wel, ze hebben gewoon zelf veel te lang getreuzeld. Nou, ze hebben we getreuzeld dus met we, bijvoorbeeld die arbeidsmarkthervormingen. Ja. Echt waar? Ja, ja, ik heb begrepen dat de, de huisbubbel in Spanje veroorzaakt is... door de goedkope leningen van Nederlandse en Duitse banken. Uh, hebben wij dan toch ook niet ook een beetje verantwoordelijkheid? Zeker, die, die banken zeker. Uh, want Nederland heeft grote belangen in Spanje. Uh, en Nederland heeft daar ook dus heel veel uh, leningen verstrekt. Althans Nederlandse banken, dat klopt. Nee. Nou, Achsel, zie jij het nog goedkomen? Nou, dit wordt wel een uh, langdurig uh, gebeuren, ja. Ik, uh, ik zie het de eerste uh, jaren zeker niet recht trekken. En dan blijf jij maar hier. ja. Heb je weer werk gevonden hier? Ja, ik heb hier een uitstekende baan gevonden. Uitstekende baan zelfs? Ja. Vertel het niet in Spanje, want dan komen <laughs> ze allemaal. Nou, laat ze maar komen, toch? Ja, als er werk is, maar dat is er ook ja. niet heel veel. Nee, natuurlijk. inderdaad. Maar goed, dan toch, ik bedoel, je kunt hier werken. Uh, je, je kunt misschien niet in je, in je vakgebied werken, maar er is hier werk. Ja. ja. Een opname uit het radioprogramma Dit is de Dag. Elsbet Rutteke en Thijs van der Brink in gesprek met Axel Rutteke. En dat is inderdaad een familie van. En vannacht gaan we het dus hebben hier in Dit is de Nacht over emigratie en remigratie. Heeft u daar ooit mee te maken gehad? Heeft u bijvoorbeeld zelf lange tijd in het buitenland gewoond? En bent u inmiddels weer terug? Of woont u daar nog steeds op dit moment? En uh, ja, waarom woont u daar? Welke stappen heeft u allemaal uh, ja, moeten maken om uh, daar uh, naartoe te gaan? Want het is ja, niet niks om een uh, emigratie uh, aan te gaan... Belt u erover 0800-1121. Verhalen over emigratie en remigratie. Het mag ook familie zijn die u uitgezwaaid heeft voor lange tijd. En uh, ja, hoe dat dan nu is om op afstand contact te hebben. Het is allemaal welkom. We gaan er in de volle breedte over praten via 0800-1121. She sticks around till someone in the room decides to speak. Emily Sandé en Lifetime hier in Dit is de Nacht. We praten over emigratie. Heeft u dat uh, ja, zelf meegemaakt? Is een familie van u geëmigreerd naar een bepaald land? Hoe heeft u dat, uh, dat, dat doorgemaakt? Belt u daarover 0800-1121? Dat is 0800-1121. Alle informatie en gesprekken erover uh, zijn welkom op het telefoonnummer 0800-1121 over emigratie. Of misschien bent u wel teruggekeerd naar een lang verblijf. En in Kopswijkers is er ja, lang geleden, 2004, een, uh, ooit een klein stukje satire geweest over emigratie. Emigratie. Laten we er even naar luisteren. Want grote groepen Juist. Nederlanders willen Juist. het land uit. De, de, de voorlichtingsavonden over emigratie die ja. zitten overvol, heb ik begrepen. Ja, sterker nog, er zijn al, uh, zijn al mensen geëmigreerd. Ja. Waaronder mijn eigen broer. Ja. Nou, als het goed is krijgen we hem nu binnen via de satelliet. Ja. Hey Peter! God. God. Peter, alsjeblieft, nou niet zo overdrijven. Je wist dat er straalverbindingen hadden. Hij is net twee weken weg. Wat zit je nou te janken, man? Ja zo gaat het ook in het programma vermist, dan weten ze ook alles al, gaan ze toch ook gewoon janken. Hé, hé, Pieter! Hé, Pieter! Hé, Pieter! Hé, Pieter! Pieter! Hé, Pieter! Jij heet Peter en hij heet Pieter, nou weet ik het ja, wel. We ja, we zijn uh, genoemd naar mijn opa. Oh, en die heette? Henk. Ah. <lacht> nou, uh, laten we contact hey, zien. Hé, Pieter! Hey, How you doing, mate? Zo, so, hé! Hey. Uh, goed, ja, het klinkt al Australisch, ja. hè. Ja. Hoe is het daar in Australië? Ja? Prima. Oh, en waar zit je? Uh, we zitten vlakbij Melbourne. Vlakbij ja. Melbourne? Nou, zeg maar 6, 7 uur rijden. Oh. Dan komen ze hier vlakbij. Ja, dit is allemaal zo uitgestrekt. Je is uitgehaald. hier zo onwaarschijnlijk veel ruimte. Er is hier een lokale politieke partij die heeft als slogan leeg is leeg. Ja, het is ideaal land, joh. Ja. Daar nog steeds een puinhoop? Ja, maar wat heet, het wordt elke dag erger. Ja, hey, waar uh, woonde jouw broer in Nederland? Uh, in, een, uh, in een oude wijk in Hilversum. Okay. Uh, Mag ik hem misschien een vraag stellen? Uh, nou, natuurlijk, ja. Hallo? ja uh, was het echt zo verschrikkelijk hier? Ja... Dat is afschuwelijk. het was uh, onleefbaar. Ja, maar hoe erg was het dan? Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, hoe erg? Uh, nou, bijvoorbeeld als ik mijn kinderen morgens naar school bracht, dan moest ik uh, vier van de vijf keer eerst helpen met het blussen van de aula. Ja, ja. Als er nog een aula stond, ja, ja. Uh, je zag het met de week slechter worden. Die hele buurt die holde achteruit en ik ja. heb gezegd, nou, ik ga hier weg. Ja, en nee. ik was niet de enige hoor. Oh nee? nee? Nee, nee. Nee, nee. We zijn hier met de hele buurt oh, We Je bent met de hele buurt ja, erheen de... gegaan? Zal hem liken. Ja. Meet. Ja, zo, Hey, wie is, is, dat? Dat is uh, Mimoon. Die oh. herken je toch? Die werkte in die islamitische slagerij bij ons achter. En die is ook mee. Natuurlijk, uh, vond er niks meer aan. Er is één grote pound zo in Nederland. Ik heb gezegd. We gaan weg, koffers pakken, en wegwezen. Maar, maar zitten jullie nu echt met de hele buurt in Australië? Met z'n allen ja. daar. Ja, allemaal. Zes vliegtuigen vol. Stukje satire uit het programma uh, Kopspijkers, lang geleden 2004... En over een emigratie naar uh, Australië. Leuk om, uh, leuk om te horen. Daar praten we vannacht over. Heeft u uh, ooit overwogen om te emigreren? En heeft u toch niet de stap gezet? En wat was voor u de reden om het, om het toch niet te doen? En misschien was u wel in een vergevorderd stadium. Uh, we bellen. Kunt u daarover bellen. 0800-1121. 0800-1121 voor verhalen over emigratie.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 haven't changed here in my home Don't you give up on me, please, please, please. Promise me. Don't, Don't give up on me. Give up on me. Van Solomon Burke, Een mooie opname uit 2002. In dit is de nacht. Praten we vannacht over emigratie en remigratie. En uh, aan de telefoon heb ik mevrouw Meijer. nacht. Goedenacht. Goedenacht. U heeft vijf jaar in Israël gewoond. En hoe lang is het geleden dat u daar naartoe bent vertrokken? Ik ben daar naartoe geëmigreerd in 1980. In 1980. En waarom besloot u om naar Israël te gaan? Ja, mijn hart ligt in Israël. Mijn hart ligt in Jeruzalem. Het is fantastisch daar. En waarom ligt uw hart dan in Jeruzalem? Waar komt dat vandaan? Ja, waar komt dat vandaan? Dat weet ik niet. Dat is een soort instinctgevoel. Is, ik, toen ik daar voor het eerst aankwam, het was helemaal thuis voor mij... Ik voelde me totaal thuis. En ik, ik, ik weet dan wel dat ik een komkommer zag. Ik zag een hele grote, lange komkommer. En ik zei tegen die fout, meneer: Waar komt die komkommer vandaan? Heb ik nog nooit gezien zo'n lange komkommer? Uit Nederland zei die. Ik had Nederland helemaal losgelaten. Ja. En u was, u was wel eens eerder in Israël al geweest, in Jeruzalem? Of was dit gewoon. Nee, never, never. Ik ben niet geloof ik opgevoed, niks. Ik wou daar zo verschrikkelijk graag naartoe. Ik herkende alles daar. Ik, ik, ik heb daar heel veel gewerkt. Ik heb daar gewoond. Ik heb relaties gehad. Ik spreek in ik, ik, ik De beste tijd van mijn leven heb ik doorgebracht in Sharm el-Sheikh. En hoe heeft u zich toen voorbereid op die reis? Uh, wat gespaard, wat... gespaard, gespaard, gespaard. Wat, wat, wat zijn bijvoorbeeld de regels om naar Israël te gaan... en om daar je eigen te gaan vestigen? O, dat kun je zo doen, want ik, meldt je aan als een lid. Je gaat naar een kibbutz. je zegt dat je een vrijwilliger bent die wilt in een kibbutz werken. En toen heb ik later heb ik, heb ik een appartement gehuurd, een auto gehuurd, een baan gekregen. Allemaal dat werk. En ging dat makkelijk, daar een baan krijgen in uh, Israël? Gaat heel, in die tijd heel makkelijk, ja, want ik sprak natuurlijk heel veel talen. En ik werkte heel hard. Ik werkte bij een uh, scheepvaartmaatschappij... En dan moest ik facturen typen en ik heb schoevers op een opleiding gedaan. En ik typte de ene factuur naar en de andere in razend tempo. Dus die mensen waren dol op mij. Ja. En wat, wat, voor, wat voor beeld had u van, van, van, van Jeruzalem voordat u er naartoe ging? Glantzend. Ik wou daar zo graag naartoe. Ik wou daar heel graag naartoe. En was dat dan vanwege het klimaat of vanwege de mensen... Ik weet het niet. Mijn hart trok daarheen. Mijn hart, mijn hart. Ik volg altijd mijn hart. Mijn hart trok daarheen. Ik moest daarheen. Ik zou graag nog een keer weer heen gaan. Ja. En toen u aankwam op het vliegveld, wat, wat was toen het eerste wat u dacht? Drukte. Heel veel drukte. Heel veel mensen. Heel veel lawaai. Heel veel geschetter. Heel veel lawaai. Ja, en toen? Ja, toen heb ik een taxi genomen. Want ik had een... Uh, ik had een, uh, een soort vakantie geboekt als binnenkomer. En dan ben ik in een hotel gegaan. Daar was dat hotel, dat, dat is dat uh, sportcomplex. Ha, ha, ha, ha Dat zijn ze nu meer weer Nederlands Elftal, die, is dat ook soms. Hapoalim, mm Hapoalim. En dan ben ik toen heb ik een tijd in in, in, in in die toestand gezeten daar. En toen heb ik, uh, oh ja, dat leerde ik in het vliegtuig, dat leerde ik twee mannen kennen. En die zeiden toen even, oh, helemaal geen punt hoor joh. We regelen wel een fletje voor jou, we regelen wel werk voor jou. En die hebben dat allemaal gedaan. Dus die mannen die u in het vliegtuig bent tegengekomen... die hebben u uiteindelijk verder geholpen aan een huisvesting? Ja, ja. Ja, en aan een baan. Ja, ja, ja. Maar dat lijkt me best wel spannend, want je, u bent daar naartoe gegaan. En je bent, u bent dus eerst naar een hotel uh, gegaan een aantal weken. Een toen... Ja, allemaal in mijn eentje. Allemaal ja. in mijn eentje. Maar ja. toen, toen was er nog niet zeker hoe het verder zou gaan, uh, de reis. Maak er me niks uit. Maar maakt me nog steeds niet zo uit. Ik zou vandaag wel willen immigreren. Dat zou ik echt wel willen. willen. En heeft de, heeft de emigratie uh, ja, u gebracht wat u, wat u er uh, toch een beetje van tevoren van uh, ja, wat u ervan had gedacht? Ja. Van het land? Ja, ja, ja? Ja, ja, ja, want ik zat in een heel destructief leefpatroon en dat is helemaal van mij afgevallen in Israël. En ik kwam helemaal fris en schoon weer terug in Nederland en ben naar een opleiding begonnen. En wat voor opleiding bent u toen gaan, uh, gaan volgen? Katholieke Sociale Academie Maatschappelijk Werk. Hm, hm. Waarom bent u daar weggegaan? Israël. Ja? Omdat ik helemaal gestoord werd van die mannen. Ik was jong, slank, blond, lang haar, kwam uit Amsterdam. En ik, werd, ik, ik, ik, ik kon geen stap zetten, dat liep een groepen mannen met mij mee. En wat, wat, wat, wat, wat, wat wilde die mannen dan van u? Ja, wat denk je? Die wonen met mij seks, die wonen met een relatie, die wonen alle, allerlei dingen met me. Ik heb mannen gehad ontmoet die mij op het strandwagen zitten. Die kwamen op mij af en die zeiden tegen mij, oh, I put you in an apartment. Ja. Nee, dank u. Ja. Maar dat werd op een gegeven moment zo heftig dat u echt besloot om te vertrekken. Ja, ja, ik werd er helemaal gek van. Ik werd er gek van. Ik werd er agressief van. Ik kon er niet meer tegen. En het is de beste. Charme shake was dat niet, hoor. had je alleen bedoenen en kamelen. Maar Sharm Sheikh is de beste, beste, beste tijd in mijn leven geweest. Ik kan daar nog zo intens naar terugverlangen. Dagelijks nog. Terwijl het wel heel erg druk was en terwijl u ook last had van mannen. U kunt er dan toch nee, naar nee, terugverlangen. Ik, Sharm niet, Ach, Sharm niet. Ik verlang alleen terug naar Sharm Sheikh. Leechte, woestijn, bedouinen, kamelen. Heerlijk. Hoe lang is het geleden dat u daar, uh, daar was? Uh, 1980, 82. Ja, en, en, en uh, weet u hoe het daar nu uh, eraan toe gaat? Of oh, is, is het veel veranderd? Ja, ik denk, als we zo hoor, met mijn barak. Er zijn nu ziekenhuizen, gevangenissen. En weet ik wat allemaal. In die tijd was er niks. Er was één barakje. Daar kreeg je één keer in de maand kreeg je een stukje kaas binnen. Wat dat, dat, dat heeft u gezien? Een, een barak daar? Dat heeft u meegemaakt? Ja, dat was gewoon een barak. En overal lagen uh, uh, diefs. En, uh, en, en, en kapotte dingen. Nog van de oorlog, van de jongen. Die boeroorlog, de hele woestijn West lag daar vol mee. Ja. U, werd u toen niet, uh, niet vreemd aangekeken dat u daar, uh, daar zo ja. maar ging wonen ja. als, als Nederlander tussen de mensen? Ja, heel vreemd, heel vreemd. Ja, heel vreemd, ja. Ja, maar trek ik trek er me niks van aan, hoor. Ik zou vandaag wel willen immigreren, maar ik weet niet waar naartoe. Maar wat, wat zeiden de mensen dan vol tegen u toen u daar uh, kwam en zei van nou ik woon hier en ik kom uit Nederland? En die vonden dat raar. Die zei: wat doe je hier? Nee, dat is toch goed? Waarom ben je hier? Ik zei, ja, ik, ik hou van dit land. Ik wil hier zijn. En, en, konden en, ze, en konden ze dat, begrepen ze dat? Nee, begrepen ze niet. Nee, begrepen ze niet. nee begrepen ze niet. En Holland heeft toch een soort van magische klank in die tijd nog. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar Holland had in die tijd een hele magische klank. Uit hm. hey. Holland, oeh! Ja. Heeft u daar verder ook vriendschappen uh, gehad? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, een vrouw, daar schrijf ik nog steeds weer, daar bel ik mee. Met Hernia Zagori heb ik een appartement meegedeeld. En met een man die heet Gessie Israëli, daar bel ik ook nog steeds mee. Sinds die is ook in Nederland geweest trouwens. En die, die vrouwen ook, heb ik uitgenodigd, zijn hier geweest. In mijn huis, hebben rondgereden in Amsterdam en noem maar op. Ja. En wat vonden ze ervan? Fantastisch. Ja? Ja, fantastisch. Wat vonden We ze mooi? Wat? Wat vonden ze mooi? Nou, de, de, de orde, de regelmaat, de net heet het groen. Vooral het groen. Israël is heel droog natuurlijk, in heerlijke gebieden. Hm. En is het contact wat u dan nu nog met die mensen heeft... ook weer voor u uh, toch een beetje uh, om steeds weer terug te gaan naar de tijd dat u er was? Ja. ja is ja. dat steeds voor u dat u even kunt vluchten in, in, in uw gedachten daar naartoe? Ja, ja, ja. Dat doe, ik doe nog regelmatig hoor, Ik kijk op... Ik keek op internet, ik keek de foto's van Sharm el Sheikh. of ik keek foto's van Jeruzalem bij Maps. Ja, ja, ja, ja, ja. En wat, ja. Wat, wat, wat, wat bespreekt u dan met de mensen als u belt of schrijft? Waar gaat het over vaak? Nou, hoe het gaat. En hoe het bij mij gaat. En hoe het bij hun gaat. En hoe het in Israël is. Hoe druk het is. En of ze bang zijn voor oorlog. Of dat ze bang zijn voor raketten. Of dat ze bang zijn voor. Ja, dat bommen. Het gebeurt daar gewoon. Ik heb het zelf meegemaakt dat ik in de bus zat. Dat had een bom ontlossen. Dus. Uh... Dat zijn heftige thema's daar. Ja, wat gebeurde er toen, toen we de bom ontplofte? Wat, wat, wat, ja, wat bus, trof er toen aan? Een bus voor mij ontplofte een bus. Allemaal, uh, nou ja, je mensen afstraden. Heel heeft, Wat heeft ze toen gedaan? Ja, ik heb alleen maar gehuild. Ik werd er zo bang van. Zo bang van. Ik heb alleen maar gehuild. Ik heb later van, de, van die arts... Heb ik in het hotel heb ik een uh, Kalmerikstabler gekregen. Ik was heel versleefde slag. Dus ik ken, je kent dat niet als Nederlander, als Europeanen, dat ken je niet. Nee. En overal wapens en overal militairen. Ik heb toen, wat uh, ook heel mooi is geweest, ik heb toen de Mount Seina beklommen. Mm -hmm. Maar zorgde dat er ook voor dat u daarna niet meer op straat durfde te komen? Wat zegt u? Zor, zorgde dat er voor die bomaanslag dat u daarna ook niet meer op straat durfde te komen? Nee, dat, dat duurde heel lang voordat je weer op straat durfde te komen. Ja. En is dat dan ook mede misschien de reden geweest dat u toen bent vertrokken? Nee, puur de mannen. Puur de mannen. Ik, had daar ik was in een keyboard uh, aan de grens met Libanon, in Adamiet. Oh, dat was een geweldige kibbutz. Geweldige keyboards, Maar er kwamen ook steeds rakenden neer. Maar dat was een geweldige kibbutz. Daar had ik heel graag willen blijven. Hm. Maar ik had zo'n gevoel van, ik moet weer naar huis. Ik moet echt weer naar huis. Ik kan hier niet blijven. Ja. En was het makkelijk om weer terug te gaan naar Nederland? Oh ja. Maar ja, goed, ik kreeg meteen een belastingdienst in mijn nek. Want die sloeg mij aan voor weet ik hoeveel geld voor 10.000 gulden. Want die dacht dat ik daar gewerkt had en uh, verdiend had en weet ik wat allemaal. Maar u had, en... er, u had er ook gewerkt, toch? Ja, had ik ook gewerkt. Ja. Maar, maar uh, niet met papiertjes. Ik had geen papiertjes. Mm -hmm. Dus ik, ik werkte daar eigenlijk illegaal. Maar ik had geen werkvergunning. Aha. En ik heb toen een uh, advocaat genomen en die heeft die schuld van mij afgeputerd. Mm. In Nederland. En was het dan makkelijk om bijvoorbeeld huisvesting te vinden? Kon je dan zo oh, weer makkelijk. in één keer. Oh ja, heel makkelijk. Als jij je aanmeldt als nieuwe immigrant. Garas Olim, dan ben je zo, ben je zo, ben je zo binnen. Hm. Ik, heb, ik heb op de Hebreeuwse school gezeten, op de OEPAN. Zaten we in een klas met, met 40 mensen, allemaal 40 nieuwe immigranten. Je krijgt alle dingen: je krijgt een appartement, je krijgt, je krijgt een wasmachine, je krijgt een televisie. Oh ja, ze dus wilden je graag hebben. Alles werd geregeld, ja. Eh, Tot slot, wat, wat staat u nu eh, zo, zo tegen in Nederland? Dat u zo graag nog terug zou willen naar het land Israël? De ontevredenheid. Oh god. In Israël is het zo, <tie> elk moment, je leeft op, op het scherp van de sneden. Elk moment kan er een bom ontloffen. Dus je, je geniet met volle teugen. Je bent er gewoon. Je bent aanwezig. Israël is het enige land waar de, de buschauffeur ook voelt. Maar hier, oh, zijn mensen allemaal ontevreden, zeg. En hoe uitzicht dat, dat de mensen ontevreden zijn? Heeft u dan veel mensen om zich heen die... Uh... Oh ja, je ontmoet ze steeds. Ze zijn zagrijnig, ze zijn, uh, ja, ze zijn gewoon zagrijnig, gestrest. Hm. Ze genieten niet van het leven. Ze, ze nemen alles maar vanzelf verdikkend aan. Hm. Dat is niet zo. is Israël ook op elk moment bommen progenen, dus je leeft heel intens, je leeft heel anders. En met die spanning leven, dat, dat was iets wat u juist wel, ja, wel aantrok van. en scherp ja, hield. Ja, daar, daar hou ik van, ja. Hm. Ik heb ook in Emschelen hier in de vierwerkramp gezeten. Dus ik weet, die spanning ken ik wel. Ja. Ik hou daarvan, ik vind dat lekker. Ja. Ik wil u bedanken voor uw verhaal, mevrouw ja. Meijer. Uw emigratie okay. naar Israël en ook weer uw remigratie. Want dat heeft u ja. ook meegemaakt. Ja, oké. Okay. Ik wens u een goede nacht. Ja hoor, daag. dag. Dag. U kunt meepraten over emigratie. Misschien heeft u dat zelf meegemaakt. Of familieleden. Of misschien had u het idee om te gaan emigreren. Maar is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan. Of bent u op dit moment in het buitenland. En luistert u naar Radio 1. Ik weet uit het verleden dat er regelmatig mailtjes kwamen. Uit het buitenland van mensen die dan aan het luisteren waren. En aan het werk waren. Mocht dat voor u gelden. En heeft u ziet van nou ik heb eventjes tijd om te bellen. Naar 0800 1121. Of een mail te sturen naar nacht.eo.nl. Dan is dat zeker welkom. Telefoonnummer is dus 0800. 1, 1, 2, 1. We praten vannacht over emigratie en remigratie. my words and everything will be alright, zingen somberijder uit Amerika hier in Dit is de Nacht waar we praten over emigratie en remigratie. Dus is een heel uh, ja, leuk onderwerp, want ik kan me best voorstellen dat u ooit heeft gedacht van ik wil naar dat land toe. Ik wil bijvoorbeeld naar uh, Spanje toe of ik wil naar uh, Italië toe emigreren, maar u heeft op een een of andere manier besloten om toch niet te gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke landen er ooit in uw hoofd zijn... Uh, zijn, zijn, zijn rondgegaan waarvan u dacht van nou, hè, er komt toch een keer een moment, ik wil dit heel graag doen. U heeft het onderzocht, maar u heeft het uiteindelijk toch gezegd, nou ik ga het toch niet doen. En dat had misschien te maken met financiën of misschien met werk, wat uiteindelijk niet doorging. Ik ben heel erg benieuwd waarom het uh, uiteindelijk is gestopt of misschien juist wel is doorgegaan. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Radio 1, dat is 0800-1121. vacacy en een no sunshine. Jaarlijks emigreren er 133.000 mensen. Dat zijn de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en dat waren er 12.000 meer dan in 2010. En landen die populair zijn binnen Europa zijn onder andere België, Duitsland en Frankrijk. En bent u iemand of kent u iemand die geëmigreerd is naar nou, bijvoorbeeld België, Duitsland of Frankrijk? Dan nodig ik u uit om te bellen naar 0800 1121. Brooke Fraser en Jack Carrack. We praten over uh, emigratie en uh, remigratie. Aan de telefoon heb ik uh, Steve. nacht. Ja, goedemiddag. Steve, we hebben eerder deze nacht een uh, verhaal gehoord over uh, Axel Grutteke. Die is uh, geëmigreerd van Nederland naar Spanje. Hij heeft er ongeveer uh, 20 jaar een uh, nou, goed bestaan opgebouwd. Maar is inmiddels uh, teruggekeerd, want ja, het viel tegen qua werk en uh, de crisis hakte bij hem in. En daarom is hij teruggekomen. Ja. Nou, wat, uh, wat mij in zijn verhaal nogal opviel, was dus, uh, uh, dus die sociale zekerheid die, die hij uh, ervoor... Dus, dus dat je dan uh, twee jaar lang nog uh, mag uh, genieten van een uh, uitkering bijvoorbeeld. Mm -hmm. maar, maar ik heb gemerkt, ik, ik ken iemand die is. Uh, dus de informele economie in Spanje is uh, heel groot. Want hij zegt ook van die mensen zijn heel flexibel en het zich aanpassen als zonder inkomsten. Maar dat komt met name omdat. Uh, uh, ik ken iemand die leeft daar in een gemeenschap in Andalusië. Dat is Zuid-Spanje. Ja. En daar wordt uh, geleefd gewoon, enkel en alleen van de landbouw. Uh, diensten naar elkaar toe. Zonder geld. Uh, wat voor, wat voor uh, ja, uh, betaald verkeer dan ook. En, en die mensen leven gezond. Uh, grote gemeenschap. Er komen veel uh, Noord-Afrikanen. Uh, er wordt veel geteeld, er wordt veel op de plaatselijke markten afgezet uh, met, met, met, uh, is met zelf geproduceerde producten van hout, uh, groenten. Uh, er zijn zelfs nu mogelijkheden voor uitvoer naar Afrika en uh, Zuid-Amerika. En, en, en, en zo worden er een heleboel uh, informele uh, uh, systemen opgericht waarbij men absoluut niet meer afhankelijk is van welke economie... Dus geld, uh, dus, dus ge ge gecontroleerd van, vanuit uh, regeringen. Mm -hmm. en, en, dus, dus zeg maar een oudskast, nou, maar dan wel, ja, ik bedoel, uh, totaal onafhankelijk van nee. welk uh, systeem dan ook. En dat, dat, dat is wat mij enorm aantrekt dan. Dat, dat is hier in Nederland bijna niet meer mogelijk. Want als je hier een of andere tuincomplex uh, of, of uh, ja, de, de, de freetje alleen maar. Uh, Uitstoot, uitlaatgassen. Dus, dus, dus je moet echt wel in een gebied zitten waar bijna geen, uh, ja, geen uh, urbanisatie is. Nee, zeg maar. en, en de persoon die je dus kent, die woont in Spanje en die, uh, die werkt daar dus in Andalusië En die kunnen gewoon eigenlijk zelfvoorzienend zijn. Ja, zelfvoorzienend. Ja, maar kijk, die mensen reizen natuurlijk ook. Dus je kan niet... Je, kan, je moet wel in deze... Je, je, je, je kan niet... Uh, Kijk, je kan in, in deze wereld niet uh, zonder, uh, ja, de, de, het over, hoe zeg je dat? De overheersende macht is natuurlijk gelegen in, in, in de systemen die deze wereld regeren, maar uh, op, het, op het moment uh, kan die ontzettend goed uh, zichzelf verdraaien zonder... Ja, uh, wat, wat, wat, zonder welke, bemoeienis van welke staat dan ook, of uh, uh, een nationale instelling. Ja. En ik ben er geweest en ik, ik, ik, sta, ik sta echt versterkt wat die mensen allemaal met elkaar presteren, joh. Ja, want wat, wat heb je gezien toen je er was? Nou, het, het, het, het, ik heb gewoon gezien dat die mensen daar uh, uh, zonder uh, huur of wat dan ook, die, er komen altijd wel nieuwe mensen binnen bij... En die komen als het ware meehelpen met, met, met die structuur. En er wordt altijd een plaats gemaakt. Er wordt, en op een gegeven moment wordt er ook zelfs uh, accommodatie bijgebouwd. Dat gaat allemaal langzaam. Maar dat zijn dat. dat, dat daar komt ook geen politie binnen. Die, die, die, die, die mensen die, die stralen zoveel respect, voor, respect uit naar de naar, naar de officiële instanties toe Dat wordt het dat, dat, dat, dat, dat, dat gewoon. Uh, ja, die mensen worden met rust gelaten. Ja. En, en, dus ik, en dat is wat mij aantrekt in, in, in het weg willen gaan van Nederland. Niet zozeer dat ik het hier niet leuk vind. Ik vind het een prachtig land. Het is hier uh, prachtig geregeld. Uh, al die negativiteit van die vrouw van uh, net uit uh, ja, Israël, geloof ik, was dat. Dat vond ik erg. Uh, ja. Ik ken heel veel Israëli's die, die het verschrikkelijk land vinden. Al die, al, die, al die uh, van, van, van met de Yahoo en, en, en uh, met Iran en zo. Het is allemaal nergens op gebaseerd, weet je wel. Allemaal, uh, allemaal uh, gebaseerd op, op, op pure machtshandhaving. Angst. En, uh, militarisme. Uh, die vrouw, die vrouw komt wel een beetje. Uh, ja. Uh, dat zo laat uh, wat, weet echt niet wat ze aan toe is, volgens mij, want uh, nu is ze hier en nou daar willen ze weer zo snel mogelijk weer weg. Maar je neemt zelf overal mee naartoe. Ja. Dus je kan, je kan, je kan wel uh, overal... Uh, ik, kan, ik kan niet wel naar, naar Rusland gaan, uh, want het lijkt me ook prachtig, zo'n groot land. Mm -hmm. Maar ik bedoel, je, je neemt alles wat er hier te zien horen, zit ook daar naartoe, mee ja. naartoe. Dus Klopt. als je hier niet lekker voelt, dan, uh, dan zijn er nergens op de wereld lekker. Zijn. Ja. Ik wil nog heel even terug naar, naar, naar, naar, naar Spanje, Steve. Want, want ja. je, bent, je bent daar geweest in Andalusië. Ja. Je bent daar geweest ja. op een plek waar mensen groenten verbouwen, dat weer verkopen op markten. En je ja. zegt net van, nou, ik heb er zelf ook wel eens aan gedacht om, om daar naartoe te gaan, maar wat houdt jou ja. tegen? Ja, ik heb momenteel nog veel belangen hier in Nederland gecombineerd met Zuid-Amerika. En eh, kijk, je kan bepaalde zaken niet zomaar in de steek laten zonder daar eh, eerst even goed over nagedacht te hebben. En, en, en ja, <laughs> je moet je dingen, je kan, je kan in je leven. Hey, ik ben ermee bezig en ik ben. Ook, ik heb mezelf ook al uh, opgegeven om uh, in begin 2013, om, om daar eens een keertje, een, een jaartje mee te gaan proefdraaien, weet je wel. Om het gewoon om te, pro te kijken, proberen. Uh, hè? Proberen, gewoon een lange, lang jaar er even tussenuit. Ja, ik, ik, heb al een, ik heb al een jaar, uh, ik heb, uh, gelukkig al huurders uh, dus gevonden voor mijn uh, woongelegenheid hier in Nederland. Dus, wat dat betreft, dus dat zijn ook weer mensen die vandaar hier naartoe komen. en die gewoon uh, op de een of andere manier. Uh, de, de, de mogelijkheid zien om, om mijn vaste lasten hier gewoon te kunnen ophoesten. Ja. Weet je? Dus, dus dat vind ik zo bijzonder. die mix van het uh, totaal onafhankelijk zijn. en daardoor dus ook uh, hier uh, in, het, in, in de normale zeg maar, het systeem te kunnen meedraaien. Ja. Dat, dat is, dat, die mix, die vind ik zo, zo mooi. En dat, dat hoop je daar ook aan te treffen, want je gaat ook echt specifiek toe... naar de plek waar ook een bekende van jou is. Nee, die, die mensen die ik daar heb leren kennen, die komen hier dan. Uh, dus, dus mijn, mijn uh, zaken hier uh, behartigen, terwijl hmm. ik daar in ja zit. Dus Aha. het is een soort uitruil, zeg ja, maar. ja, ja. Precies. En en de persoon die daar nu zit, wat, wat is dat voor jou? Is dat een, is dat een vriend of vriendin? Of familie, ja, daar familie? heb ik in het, in het verleden zaken meegedaan. Dus, dus, dus dat, zijn, dat zijn mensen die zijn op een gegeven moment zo. Die, die zijn dus wel hier weggegaan, omdat ze de regulering hier echt, ja, boven de, boven de strop uitkwam. Zeg maar. dus, dus, dus ze verzopen in al ze konden niet echt meer leven in al die regulatie die hier. Die vermoeienis die hier met je gedaan wordt. Uh, die zogenaamde vrijheid hier, die, die, die, die, die prijs die ze daarvoor moesten betalen, die, die vonden ze veel te hoog. En daarom zijn ze echt uh, bijna uh, ja, panisch uh, weggevlucht. Ja. En hoe is het dan voor jou om dan straks, een, een, een, als je dat dus gaat doen in 2013, uh, mm. het, het werk wat je dus nu doet achter te laten, dat je dat een jaar niet doet, kan dat? Ja, dat kan. Ja. Een sabbatical heet dat. Ik heb dat uh, op die manier uh, dus op kunnen lossen. Ja... Dat werken, dat is met eigen baas natuurlijk. Dus dan kan je ook zelf wel bepalen hoe je bepaalde dingen kan reguleren of delegeren. Mm -hmm. en dat is dus ook waarom mensen hier voor mij bepaalde dingen komen behartigen. Zodat ik met een gerust hart daarmee echt één jaar lang kan terugtrekken. Zeg maar. ja. wat, wat vind je er spannend aan aan deze, aan deze uitdaging? Maar het is gewoon om uh, ik vind ik, wat mij zo boeit aan hun manier van leven is dat zij uh, zonder uh, geldsystemen, zonder gas, water- en lichtaansluiting, zonder uh, economische, zonder politieke, sociale, economische bemoeienis van, van de staat zichzelf absoluut perfect kunnen bedrijven. Ja. Maar denk je dat je dat zelf... Dat is denk... voor mij heel bijzonder. Ja, nee, dat, dat is het zeker. Dat, dat is ook heel bijzonder. Maar, maar gaat, je, gaat jou dat lukken om even dus, ja, zonder elektriciteit, nou, zonder daarom, elektronica daar, daar te nee, leven? Daarom heb, ik, daarom heb ik hier ook niet al het schepen achter mij verbrand. Hè? Dus ik zeg ook, uh, ik wil het een jaartje uitproberen. Ik, dacht, ik wil eens kijken. Ik, kijk, ik, ik ga ook mijn ogen de kost geven. Ik ga ook bepaalde dingen... Mm, mm, ja, ik vraag me een heleboel dingen af. Ik bedoel... Uh, je kan wel zeggen van ik wil onafhankelijk uh, van, van het systeem zijn en, en er toch aan de randen van uh, functioneren. Maar uh, ja, ik, ik begrijp nog steeds niet hoe dat mogelijk is, weet je wel. Dus, dus zo, zo vervreemd ben ik van die situatie, maar het, het boeit me dusdanig dat ik zeg oké. Okay. Uh, ik merk ook dat zij ook uh, internationaal enorm veel uh, aandacht krijgen. Ook van, uh, van, uh, ja, van de pers. Van mensen die zeggen van, hé, hey, dat, is, dat is dus wat wij, maar uh... nou, dat moet wij gewoon. Ik zal eens kijken en als het me wat fout kan, kom ik terug enkel en alleen alleen om hier uh, alles door te knippen. En dan, uh, dan ga ik weer terug en dan voorgoed. Ja. En die mensen die dan nu in Spanje wonen, die gaan tijdelijk dan komen die een jaar naar Nederland. Dat is, ja. voor, dat is voor hen ook een hele, een hele stap. Om nee, weer... want, nee, want die hebben hier hebben een heleboel contacten nog. hoor. Die, die, die... Uh, het Spanje is niet zo ver. hoor. Ik bedoel, uh, als je nee, dat goed, weet ik. Maar, maar zij leven natuurlijk nu heel anders, Steve. Zij leven daar echt op een ja, soort toch een beetje afgezonderd. Uh, op een bijzondere... Ja, maar dat is dus het, het mooie ervan. Je, je kan het uh, combineren. Dat, dus die vervloeiing van het systeem en de buiten kunnen leven. Dat, dat, dus, je kan je, dat is dus die flexibiliteit van die Spanjaarden, die, die zo mooi is, weet je wel. Dat dus, ze zich dus snel kunnen dat, aanpassen. Dat ja, een... dat bedoel ik dus. Dus als een kameleon uh, hier uh, perfect kunnen functioneren, zonder op te vallen. En dan uh, dus daar ook. Ja, dat, dat, dat, ja, dat vind ik prachtig. Ja, hoe is jouw Spaans, Steve? Mm, ik ben uh, niet, niet de ik, ik doms Ik denk wel dat ik me daar uh, snel kan aanpassen. Ja. Je weet in Spanje. Uh, is daar gewoon Engels, hoor. Dus. En die is wel goed. Ik kan hem wel goed uitdrukken in het Engels. Oké, okay. ik wil je daar heel veel succes... Ik ja, want dat het zo internationaal is, is het, uh, is het bijna allemaal Engels. Wat ja, precies. Je ik wil heel veel succes wensen, Steve. En uh, uh, ja, ja. als je het gaat doen, maak er een hele mooie tijd van. Ja, bedankt dat ik uh, mijn verhaal mocht doen. Ja, graag gedaan. En okay, ja. goede nacht nog. Oké, ja. Goede uitzending nog, oké. Okay. Volgend uur praten we verder over emigratie en remigratie. Nu eerst het laatste nieuws uit Binnen- en Buitenland met Rachid Vins.